Er was een principe overeenkomst met het Canadese Magna en een Russische bank, maar de raad van bestuur van General Motors ziet van de verkoop af. Het gaat wat beter op de automarkt, zegt de raad, en Opel is belangrijk in onze internationale strategie. De Duitse regering steunde het verkoopplan en is teleurgesteld dat het nu niet doorgaat. Bij gouverneursverkiezingen in de Verenigde Staten hebben de democraten van president Obama een gevoelige tik, een gevoelige tik gekregen. In New Jersey en in Virginia kwamen de democratische gouverneursposten in handen van de republikeinen. De uitslag wordt gezien als een graadmeter van Obamas populariteit. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Bij het huis van een verkrachter in Cleveland in Amerikaanse staat Ohio zijn nog eens vier lijken gevonden. Vorige week werden er al zes ontdekt. De politie heeft in de kelder ook nog een emmer met daarin een schedel gevonden. De bewoner van het huis kwam vier jaar geleden vrij na een celstraf van 15 jaar. Vorige week werd hij opnieuw gearresteerd. De Amerikaanse ambtenaar van de burgerlijke stand stapt op... omdat hij een zwarte man en een blanke vrouw niet wil trouwen. De ambtenaar Keith Bartwell uit Louisiana is van mening... dat gemengde huwelijken te vaak in echtscheiding eindigen. Dit soort verbindenissen houden geen stand... en uiteindelijk zijn de kinderen de dupe, zei hij eerder. Dat kwam hem op een storm van kritiek te staan... Burgerrechtenactivisten eisten het ontslag van Bartwell, die nu zelf is opgestapt. Bruidspaar in kwestie is inmiddels in een andere gemeente getrouwd. Bayern München heeft plaatsing voor de volgende ronde in de Champions League niet meer in eigen hand. De club van Louis van Gaal verloor thuis met 2-0 van Bordeaux. Bayern staat nu derde in de pool. Behalve Bordeaux plaatsen zich Chelsea, FC Porto en Manchester United zich voor de volgende ronde. Het weer dan nog, vandaag kans op regen en onweersbuien. Ook wat zon, het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 down get her feet back on the ground but what will happen when I'm not around cause I worry to and fro I wonder where she'll be. like a Laura, Laura, è più cosa mia, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, niente più mi Laura, You're <laughs> my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 Zandvoort! Zandvoort. Breaks. Turn up the trouble, radical mind, day and night all the time 714, live to mind Maniac, radiac, win brain of the game I'm the lyrical Jesse James Quality, I possess, so say I'm fresh When my voice goes through the match I'm the light, the phone that I am holding Copywritten lyrics they can't be stolen If they are, not Don't need the police to try to save them Your voice is sick, so be off my back or I will attack and you don't want that